De laatste avond van hun vijfdaags verblijf in het Fort Boisé had de Factor, zoals jullie je zult herinneren, het verhaal gedaan van Jim Bridger en zijn avontuur met de eland in Yellowstone en de glazen berg van puur kristal. John rangschikte dit verhaal onder de vele andere sterke verhalen van de Factor en moest erom lachen. Hoe kon hij ook weten dat zijn eigen geschiedenis voor het Amerikaanse nageslacht een sterk verhaal zou worden. Hij besefte ook niet welke moeilijkheden hem nog te wachten stonden. Het Yellowstone Park is nu een der grootste en merkwaardigste natuurreservaten van Amerika en het is niet zo'n wonder dat de verhalen der eerste ontdekkers van dit gebied als sprookjes en leugens werden beschouwd. Allervreemdste versteningen. Wonderlijke grotten, warme fonteinen en sodawaterbronnen zijn er te vinden. De zon ging de volgende morgen op in een gouden herfstwaas boven de blauwe bergen toen de kleine karavaan Fort Boisé verliet. De factuur had hen te paarden eind op weg gebracht en afscheid genomen met een God zegene jullie en groet Marcus Whitman van me. Hij hield zijn hart vast voor de kinderen. En toen hij weer in het fort was teruggekeerd, schreef hij die avond een brief aan zijn oude moeder in Sint-Louis. Hij schreef, in mijn brieven heb ik u veel merkwaarders verteld. Maar nog nooit heb ik zo'n harde nood te kraken gekregen als deze dagen. Een vervloekte geschiedenis, maar iets ongehoords. Iets onvergetelijk indrukwekkends. Die jongen, die John. Hij was allesbehalve een gemakkelijke aanvoerder. Hij zag niets door de vingers. Toen zijn negenjarig zusje weigerde de baby vast te houden, legde hij het meisje over de knie en gaf haar een pak ransel, totdat ze smeekte en bad het kind te mogen vasthouden. Hij moest streng zijn. Zijn taak eiste het. Zijn zenuwen waren voortdurend gespannen. Hij kon de kwelling van de zware verantwoordelijkheid niet van zich afschudden. Hij heeft mij ook klein gekregen, want ik heb hem na een rustpoos van enige dagen onder bescherming van een paar trouwe indianen en met verse paarden verder laten trekken. Deze brief is historisch en bewaard gebleven. Ze doorwaden de sneek. Het water was ijzig koud. Nat liepen ze verder. John voelde de overmoed gauw zakken. Hij zag hoeveel moeite het de meisjes kostte hen bij te houden. Maar hun indiaanse gidsen en geleiders waren niet tot halt te bewegen. Met ontevreden gezichten luisterden ze naar John als die trachten ze duidelijk te maken dat de kinderen niet zo hard voort konden. De indianen deden alsof ze niets begrepen. Haalden de schouders op en liepen met norse gezichten weer zwijgend door. Als hij ze niet nodig had gehad als gidsen, en dat was nodig, want het spoor had zich al tweemaal vertakt, zou hij liever zonder hen zijn verder gegaan. Het geleide was anders uitgevallen dan de factuur had bedoeld. Het weer was vochtig en niet helder. 's Avonds Kopen ze rillend in hun slaapzakken. Op de avond van de derde dag was zelfs Francis de wanhoop nabij. John, we duiden langzamer te lopen. Dat heb ik toch al zoveel malen geprobeerd. Probeer het dan nog eens. John, alsjeblieft. Oh, John, mijn benen zijn als lood. En, en Cathy kan ook niet meer. En ze laat zich alle voortrekken door Anna bij de staart vast te houden. Als je dat maar laten wil, Cathy. Anna krijgt het moeilijk genoeg. En zonder haar is Indipensia verloren. Oh, nou kan ik bijna helemaal niet meer. Vooruit, we kunnen niet achterblijven. Hallo? Hallo, Shoshone indianen. Langzamer, we kunnen niet zo hard voortkomen. Ze doen net of ze niks horen. Schiet je weer eens af, John. Misschien al op dat. Ja. Nou blijven ze staan en kijken ze hier naartoe. Ga dat allemaal af. De kinderen kunnen niet meer. We rusten te weinig en we hebben allemaal last van onze voeten. Jullie gaan weer te snel. We kunnen niet volgen. Begrijpen jullie dan niet hoe moe we zijn? Wij willen opschieten. De vader van het fort heeft ons bevolen de kinderen over de passen van de blauwe bergen te brengen en dan terug te keren. Goed, dat zullen wij doen. Maar dan keren wij zo snel mogelijk terug. Dat is best. Maar we kunnen daarom toch wel wat meer rust nemen. De benen van de kinderen wegen al sloot. Als wij niet voortmaken, zullen wij in de bergen overvallen worden door sneeuwstormen. Er zullen toch al weken mee heen gaan. En wij voelen niets voor deze tocht. En niets voor die blanke kinderen. Als het niet goed schiks gaat, dan maar kwaad schiks. We gaan niet verder. Hier maken we kamp. Oh, oh ja, John. Oh, John. John, voor je pistool hebben ze respect. We zullen om de beurt te wacht houden, Francis. En de wapens ligt bij ons in de slaapzak. Ja. Hoe ver zouden we nou gevorderd zijn, denk je? We kunnen niet ver meer zijn van de moerasgronden en de vallei van de Grande Ronde. John! Ja? Wat kan dat zijn? Daar, achter die heuvelrug, daar in, in het noordoosten. Zeven rookpluimen. Francis? Een Indianendorp? Of een trapperskamp? Nee, niet in deze tijd. En die ontsteken geen zeven vuren. Onze Indianen hebben ook de rookpluimen opgemerkt. Kijk maar! Ze wijzen er met drukke gebaren naar. En nou heeft een van hen een bosdroog gras aan een stok gebonden en er rent om mee de heuvel op. Hij steekt hem in brand. Het zal wel een teken zijn. Ik kan niet zeggen dat ik me gerust voel. Nee, de kleintje slaapt al, John. Fijn. Sir John, waarom hmm? heeft een van de indianen een fakkel in brand gestoken? Het zal wel bedoeld zijn als een, als een signaal. Een antwoord op die zeven rookpluimen achter de heuvels. Ik geloof niet dat ze boze plannen hebben. En bovendien vertrouw ik op de invloed die de vader van het fort op hen heeft. Ze moeten hem toch weer onder de ogen durven komen, niet? Daarom, Francis, hou jij de eerste wacht. Ik ben zo moe dat ik geloof dat ik dadelijk in slaap zal vallen. Ga ook slapen, Louise. Uh, ik hou Francis nog even gezelschap, als je het goed vindt, John. John! Ja? Ja? Ruiters van het Indianendorp. Nee, ze stoppen op de heuveltop. Kijk naar onze Indianen. Ze maken gebaren, zijn er zonder woorden. De ruiters boven galopperen om de top heen. En verdwijnen. Toch vertrouw ik die zaak niet. Nee. Ik ben niet bang, want ik kan niet geloven dat ze kwade bedoelingen hebben. Dat de ruiters van daarnet en ook de bewoners van het indianendorp... een vriend of verwant zijn met onze drie gidsen, is duidelijk. Oh. Ja, maar per slot van rekening zijn onze drie indianen verantwoording... ...verschuldigd aan de factoren van Fort Boisé. En dankzij het grote respect dat ze voor hem hebben... ...geloof ik niet dat we ons erg ongerust hoeven te maken. Oh. Intussen, Francis, wees goed waakzaam... ...en houd je wapens bij de hand, hè? Oh. Wek me zodra er onraad is. Ik hoop nou eindelijk wat te kunnen slapen. rusten, John. Oh, trust, Wel rusten, jongens. Louise? Ja? Zie jij iets van onze indianen? Ja. Ja. ja, daar in de schaduw van die boom liggen ze. Oh, ja. Ze zullen zeker gaan slapen. Als het zo dadelijk helemaal donker is, dan kunnen we ze niet meer in de gaten houden. Ach, ik geloof dat John gelijk heeft en we nergens bang voor hoeven te zijn. Indianen hebben sterke ingevoelens. Van kinderskalpen houden ze niet. Oh, ik hoop het je wensen. Maar ik maak me geen illusies. Al zitten we voortdurend op alle geweren. Met hulp van hun soortgenoten kunnen we ons hele troepje afslachten. Maar oh, je maakt me bang. Zeg dan niet van die nare dingen, Francis. Als John werkelijk ongerust was geweest, dan zou hij niet zomaar zijn gaan slapen. Nou, misschien zijn we dan ook wel veilig. Ja. Zie jij nou nog iets van onzin, Diana? Huh? Nee. Het is ineens veel donkerder geworden. Ik zal eens wat dichterbij gaan. Ja, maar voorzichtig. Ze zijn weg, oh, John, John, John, John, John we wakker, ze zijn weg, wakker worden, John, wakker worden. Ja, maar, het is, uh... ze zijn weg, wat wakker, John, ze zijn weg, met, met de paarden. Wie? Ach, die indianen natuurlijk. De paarden hebben ze meegenomen, John, we hebben niets meer. Hè, huh? wat zeggen jullie? Als je met je oren op de grond gaat liggen, kan je het hoofdgetroppen nog horen. Zeg nou toch eens wat. Oh John. Wat moet er nou? Die schavuiten, die schobbejakken, die vuile schooiers. Ik wou dat ik ze hier voor me had, dan zou ik ze moores leren. Ik zou ze met mijn geweer voor hun donderschietende lafbekken, de smerige lafbekken. Smeerlappen, dat zijn ze. Ik zou ze kraken, die donderstenen. Oh dat hadden vader en moeder niet moeten horen. Dan had ik het ook niet nodig gehad. Zeg liever wat we doen moeten. Gooi hout op het vuur en laat Louise koffie zetten. Oh. Ik zal in de strikken gaan kijken of er iets is om te eten. De kleine meisjes moeten nog maar wat slapen, anders krijgen we dat gegrien weer. Als jij vloekt meer dan dat zij grien. Zet jij nog maar koffie. Er is geen koffie John en er is geen ketel. Er is niets, alles is weg. Hebben die onbetrouwbare schurken de paarden met pak en zak meegenomen? Ja, ja. Dan hebben we niets meer. Dan hebben we niets meer dan onze dekens, wapens en kroes en wel macht. Ja, begin nou niet weer. Uh, lucht je hart niet door in de as van het vuur te schoppen. Die mokas moeten nog langer mee. Wat heb jij een praatjes vanmorgen? Ja. Je, je zit er zo eigenwijs en vastberaden. Texas, ik, ik heb toch een heleboel steun aan jouw kleine snot aan. Nee. Meen oh, je dat heus, John? Natuurlijk meen ik dat, Francis. We gaan alles aan al best terechtkomen. Alleen nog maar de Grande Ronde, vallei en de Blauwe Bergen. Om je de waarheid te zeggen, het gezelschap van onze Indiaanse geleiders... heeft me meer gedrukt dan ik heb laten merken. Oh. Erger is natuurlijk wel dat ze de paarden en alles hebben meegenomen, hè? We zijn er wel slechter aan toe geweest. Ja, nou in elk geval, we hebben geen honger en we hebben geen dorst. En we dragen goede kleren en we hebben wapens. En we zijn gezond. Ja, maar gemene, doortrapte schurken zijn het toch. Waar is Oscar? Huh? Oscar? Oscar! Oscar! Oscar! Oscar! Oscar! Oscar! Natuurlijk ook meegenomen, de vuilakken. De Indianen zijn bijna even dol op honden als op paarden. De hele zaak is natuurlijk naar het ellendige Indianendorf verhuisd waarvan we de vuren zagen geroken. Ja, maar Oscar laat het niet zomaar meenemen. Des te erger. De meisjes zijn wakker geworden. Oh, wat ziet het er stil uit? Zo. Uh, zo verlaten. Zijn ze weg, die akelige kerels? Met de paarden. Oh, Jeminee. De Indianen zijn er vandoor gegaan met de paarden en bijna alle bagage. Ze hebben alles gestolen. En Oscar is ook weg. Oh, John, kijk weer zo zwaard als roet. Is Oscar echt weg? Ja, maar dacht je nou dat ik een grapje maakte? Uh. Oscar! Ja, Oscar! Oscar, zie je nou. Ben jij zo blij, Oscar? Ben jij zo blij, mijn jongetje? Oh, Kijk eens, John, kijk eens. Heel nals Mathilda van vreugde. Hé, nee, wat ben ik blij? <laughs> We lijken waarachtig wel een gelukkige familie. Oh, maar wat ziet die arme Oscar eruit? Kijk nou, zijn neus is helemaal kapot. Als hij natuurlijk zijn bek dicht gebonden heeft, heeft hij zich vrij moeten vechten. Arme Oscar. <laughs> Jij bereikt en ook niet zonder kleerscheur, hè? Ach, gelukkig zijn zijn wonden niet zo diep. Oh, oh, oh. Als jij het niet zo erg vindt, John, dat de indianen weg zijn... ...dan vind ik het ook niet zo erg. Ik, ik vind het enge, akelige griezels. Oh, kind, stel je niet zo idioot dan. Oh, jij je buiten. Nou oh, ja, jij bent nooit helemaal gek. Oh, oh, oh, jij oh, ja, oh, oh, geen ruzie maken, anders ga je de deur uit. <lacht> maar hij moest lachen. Want die Harry was een gelukkige Harry. Niemand meende het echt. En het deed zo heerlijk aan het leven van vroeger denken. Wat moesten vader en moeder dikwijls tussen beiden komen bij kibbelpartijen. En toen ze een half uur later aan een ontbijt van geroosterd vlees zaten, zei John nog eens, geen ruzie. Hoewel het helemaal niet meer nodig was. Want de kinderen gingen helemaal op in het afkluiven van taaie, bezige konijnenbaltjes.